En een voorspoedige start. Laten we gemoed met het RWS-journaal. De Syrische oppositie wil volgende maand gaan praten met de regering van president Assad. Daarover zijn verschillende rebellengroepen het eens geworden in de Saoedische hoofdstad Riaat. Het lijkt er wel op dat de verdeeldheid nog altijd groot is. Zo heeft een radicaal-islamitische groep de conferentie verlaten... maar er wordt wel gemeld dat een afgevaardigde van die groep de slotverklaring heeft ondertekend. De deelnemers zijn het erover eens dat president Assad niet moet meedoen aan een overgangsregering. Terreurgroep Islamitische Staat verkoopt olie aan het regime van de Syrische president Assad. En een deel van die olie komt in Turkije terecht, beweert een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Na het neerhalen van een Russisch gevechtsvliegtuig door Turkije beschuldigden de Russen het land van het kopen van olie van IS. Turkije heeft dat altijd ontkend. Er komt een Nederlandse versie van het in de VS beroemde Correspondents Dinner. Bij dat diner met politici en media houdt de Amerikaanse president een vaak hilarische toespraak, waarin hij pers, politiek of zichzelf op de hak neemt. Initiatiefnemer Twan Huis heeft premier Rutte gestrikt voor de Nederlandse versie. Die is op 10 februari in de beurs van Berlage in Amsterdam. Ajax is uitgeschakeld in de Europa League. In de arena werd tegen Molde uit Noorwegen met 1-1 gelijk gespeeld. De Amsterdammers hadden moeten winnen om nog een kans te maken op de volgende ronde. FC Groningen heeft in de Europa League ook zijn zesde en laatste groepstewel niet gewonnen. Tegen Sporting Braga bleef het 0-0. Het weer nog. Regen trekt over van noordwest naar zuidoost. De minima liggen in Limburg tegen de 3 graden. Elders is het een graad of 6 van 8. Overdag geregeld bewolkt, maar in het noorden ook wat som. Vooral s middags en s avonds zijn er buien. Er staat een stevige zuidwestelijke wind en het is morgen 6 tot 9 graden. Dit was het nws Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte, kerst. ZFM. Dit is kerst met CFM. Met men en nu de nacht. al 25 jaar live in Zandvoort en jij bent erbij. Once there was this kid got into an accident and got in coma school, but black into bright white He said that it was from when the cousin smashed his soul